Ik ben blij dat ik hier vandaag mag staan in een gemeente van Yeshua die eigenlijk met restauratiebezigheid bezig zijn. Deze gemeente is ontstaan en eigenlijk zijn we bezig met het verbouwen om zo ver te brengen dat het op mag lijken zoals het bedoeld is. Uh, wij zijn hier sowieso met heel, heel wat broeders en zusters die heel wat kennis hebben aangaande de Bijbel. Dus daar hoef ik daar geen zorgen over te maken. Alleen hebben we de neus niet allemaal nog naar één richting toe. En dat hoop ik toch later te mogen beleven. We kennen de Shabbat wel van de Heer. En we kennen nog vele andere dingen. Alleen weten we niet altijd ermee om te gaan. En dat is toch nog wel een beetje moeilijk soms. Die ene gelooft dus anders dan de ander. En dat is ook helemaal niet erg. Als we maar nog een eenheid kunnen vormen in die verscheidenheid in ons, dan komt het uiteindelijk goed. Ik heb zelf mijn geloof aan mijn geloof moeten sleutelen, meerdere malen bij moeten stellen, en eigenlijk ben ik nog steeds daarmee bezig. Ik weet niet hoe het met u vergaat, maar ik kan u één ding verzekeren: als u vandaag uh, een offer wil brengen, het zijn naar nou de offerkist en u verwacht iets van God, dan doet u het verkeerd. Als u maar iets verwacht van die offer die u brengt, dan maakt u een grote fout. Wat voor offer dat ook mag zijn. Ik spreek hier als ervaringdeskundige, mag ik gerust zeggen. Ik heb zelf ook tien jaar een belofte gedaan door God een belofte te doen van vader... Ik zal iedere ochtend één uur eerder opstaan om uw woord te leren kennen. Dat lijkt mij een nobel streven en dan zal Vader mij wel zegenen. Bidden vooraf, Bijbel lezen en ik ben zo ver gekomen dat ik inzag dat het fout was. Het was geen offer, het was een investering om Hem te leren kennen omdat ik voort mag gaan. Maar ik zag dat gewoon helemaal verkeerd. Ik zag dat helemaal anders. en Ik werd ook niet gecorrigeerd. Maar in die stille uren wanneer je met hem bezig bent. Dan spreekt hij tot je. Hij spreekt tot mij. Hij spreekt tot mij. Niet, niet tot de gemeente, maar hij spreekt tot mij. Niet om mijn zuster of mijn broeder iets te, door te geven of te zeggen. Nee, hij spreekt tot mij. Wat er nog aan mij mankeert. Hij corrigeert mij. Zo spreekt God tot de mens. Wij denken er anders over. In heel veel dingen. Maar hiermee ben ik mij van bekeerd. Dat zijn fouten die je dus alsmaar maakt in het geloofsleven. Daarin is mijn geloof helemaal veranderd. Je kan God alleen maar aanbidden voor wie die is. Hij is mijn schepper die van mij houdt... hij is mijn adem, daar ben ik van afhankelijk. Als hij mijn adem weghaalt... dan bestaat deze niet meer. Dan is het klaar. Ik ben afhankelijk van hem. Hij verdient de eer. Hij heeft me gemaakt. Mijn maker. Ik ben jaren bezig geweest met het boek Job. Ik ben er nog steeds mee bezig. Maar ik heb zeker elf maanden gehouden om dat boek Job te bestuderen... Nou, ik ben er niet mee klaar. Ik ben er niet mee klaar. Ik snap er helemaal niets van. En waarom niet? Dat weet ik later pas. Omdat het hier gewoon in mijn bovenkamer geprogrammeerd is. Dat wat er in het boek Job gebeurt. Dat het gewoon ja, niet kan. Onmogelijk. Dat het verhaal in de Bijbel staat. Ik heb Wim wel eens gebeld vanaf het vakantieplaats waar ik zat. Wim, het verhaal van Jona, dat bestaat niet. Dat is een mythe. Dat is een, dat is een. Die hebben ze zomaar gegrepen en de Bijbel gedaan. Ik zeg, onmogelijk. Want ik dacht ook, als dat zo, zo is, dan zal het boek van Job ook een, zomaar iets zijn die in de Bijbel staat. En hij antwoordt me gewoon door die telefoon en zegt, lees maar eens Matthäus. Hij weet precies de tekst. Dat die fariseers ook dachten van, nou ja, Jona, dat is een, een mythe. En die fariseers die vroegen dat. Hij zegt, nou, ik geef je het verhaal van Jona. Dat bevestigt dat Jona verhaal, dat het gewoon weer klopt. Dus Louise had weer de problemen met Job. Maar hij snapt er helemaal niets van. Nou, nog maar een keer lezen en nog een keer lezen. En gaandeweg, lieve mensen, ga ik het steeds meer begrijpen. Maar we zullen het nooit helemaal begrijpen. En waarom niet? Omdat ons denkvermogen, ons inzicht, niet toereiken is om dit te snappen. Het is niet toereiken. Daarom zullen we dat nooit helemaal begrijpen. Maar ik wil voor u even een stukje voorlezen van Job... En dan Job 1. U kent ze waarschijnlijk wel helemaal uit het hoofd wat er staat. Er was in het land Us een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, God vrezen, wijkende van het kwaad. Hem werden zeven zonen en drie dochters geboren... Zijn bezit bestond uit 7.000 stuks klein 2 3.000 kamelen, 500 spandrunderen, 500 ezelinnen en zeer grote slavenstoets. Zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Ik ga ze niet helemaal voorlezen, lieve mensen, maar dit ken u. Er was een man, hij was oprecht en God vrezen. Wijkende van het kwaad. Hoe goed moet je dan zijn? Beter als Job is er niet. Ik sta niet in zijn schaduw. Dat mag u van mij weten. Echt niet. Verder van dat. Wijkende van het kwaad staat hierop. Hij werd gezegend met tien kinderen. En nog meer dan dat. Hij was de rijkste man. In die tijd. Waar hij woonde. En op geen moment. Was hij alles kwijt? In één keer, zomaar. En eigenlijk begrijpt niemand dat. En ik ook niet. Dus nog maar een keer lezen. Misschien kom ik er wel achter. En zo elf maanden lang. Ik heb wel eens gelezen. Ik denk ik ga dat niet meer lezen, want mijn hart komt in opstand. Ik begin maar met Job 3. En dan probeer ik dat Job 1 en 2 uit te schakelen. Want ik ben een man van de techniek. Ik wil het weten. Maar hoe verder ik ga, hoe meer problemen ik tegenkom. Op een gegeven moment ben ik er maar mee gestopt met het hele boek Job. Want ik begreep het helemaal niet. Maar met mij in deze tijd toch wel heel veel mensen. We denken dat we alles weten... Maar uh, verder van dat. Hoe meer we weten, hoe meer vragen we hebben, hoe minder we begrijpen. Ik weet niet hoe het met u is. U hebt wel eens gebeden, denk ik, tenminste ik wel. Om de voedsel te zegenen. En dan u later heb ik pijn in de buik van de voedsel die ik gegeten heb. Of je loopt een voedselvergiftiging op. En dan denk ik van, hoe kan dat? Ik ga naar een bijbelstudie en ik kom buiten... En ik krijg een bekeuring. Er zijn zoveel dingen die je dus niet, niet snapt. Oh, mijn huwelijk is gezegend. Laten we daar maar niet over hebben. Er zijn heel wat mensen die gebeden hebben. voor een kind. En ontvang een kind. na tien jaar, of na twintig jaar, of na vijftien jaar. Ontvang een kind. Een heel lief kind. Maar het kind is ziek en geneest niet. Dat zijn er onder ons. Al die teleurstellingen die God gegeven heeft. En weet u, we denken altijd een verklaring te vinden voor dit soort zaken. Job, maak zo'n situatie mee. Als ik zeg, u hebt een Job gevoel of ik heb een Jobgevoel, dan weten we allemaal wel waar het over gaat. Job begrijpt er helemaal niets van. Maar ik heb namelijk een paar woorden nodig. die mij staande houden hier. Niet het hele boek. Soms één woord en soms twee woorden. Maar dan kan ik het een beetje snappen wat, wat, wat er eigenlijk bedoeld wordt. Toen Job alles kwijt was geraakt. en Job wist van wie hij dat allemaal ontvangen had. Dan zegt hij één ding. Job 1, vers 20. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich De aarde, boog zich neer en zeide: Naak ben ik uit de schoot mijn moeder gekomen. Naak zal ik daarin wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Punt. U kent dat allemaal, die teksten. Dat was het eerste. We denken. Ik ben tot geloof gekomen. Omdat ik verzekerd mag zijn van zijn zegen. Nee lieve mensen. Ik eis weer wat van hem. In ruil daarvoor zal ik hem aanbidden. Zo doen we dat verkeerd. Dat doen de boeddhisten. Dat doen al de andere gelovigen. Nee. Hem lief hebben. Is puur zonder iets terug te verwachten. Er wordt gezegd, natuurlijk aanbid hij jou. Want je hebt hem aan alle kanten beschut. Met rijkdom. Hij komt helemaal niets tekort. Inderdaad. Toen het goed ging, toen ik, toen ik alles nog had. Toen was het heel makkelijk om de Heer te aanbidden. Om te doen wat hij zegt. Hier heb je je tiende. Helemaal geen probleem. Het wordt pas moeilijk als het minder wordt. En juist daar zal blijken of ik een werkelijk lief heb. En toen wordt het nog veel erger. Job werd ge ge geveld door ziekte. Had helemaal niks meer. En toen wordt hij nog ziek ook. Nou ja, en met een ziekte als schurf van top tot teen. Hij zag er helemaal niet meer uit. Erger als dat kan dus niet. Die hele rijke man, die is arm geworden en hij is nog ziek ook. En dan komt zijn vrouw en die zegt, blijf je hem nog steeds aanbidden. Vervloek hem, die god van je, en sterf. Dat waren de, waren de woorden van zijn vrouw. Waar je eigenlijk samen tien kinderen hebt gehad, drie mooie dochters en zeven zonen. Wat zegt Job? Moeten we nou alle zegen van hem ontvangen? En niet de ellende? Je spreekt als een sotin, als een dwaas. En toen stond Job eigenlijk helemaal alleen in die ellende. Het is heel moeilijk als je arm bent en dat je nog ziek bent om de Heer te dienen en te prijzen. En hem te loven. Het gaat bijna dus niet meer. En toen komen de vrienden van Job in beeld. Ik ken die verhalen. Er zijn allemaal stuk voor stuk mensen die echt het woord kennen. Zeker de Torah. Ze weten waar het over hebben. Oh, zeven dagen zaten ze tegenover hem. Op de grond. En kijken naar Job. Ze schreeuwden gewoon. Van de ellende. Och, och, och, och, och. Job. Jij moet een grote zonde gedaan hebben. Want anders kan het niet. Na zeven dagen... Mekaar aankijken, komen ze met deze woorden. Ze waren zelf gekomen, als dat wordt er geschreven in de Bijbel, om hem te bemoedigen, om hem te troosten. Maar zijn ze werkelijk gekomen om hem te bemoedigen en te troosten? Ik kan het niet vinden. Ze zijn alleen maar aan het discusseren, aan het praten, en eigenlijk hem dieper in de grond te douwen. En wat gebeurt er dan? Job die staat op. Probeert zijn eigen te verdedigen. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik ben onschuldig. Zo krijg je de dis discussie van de ene tegen de andere. Toen de ene klaar was. Toen komt de andere vriend van hem. Die komt er ook weer zo met een verhaaltje. Van je moet gezondig hebben. Want heb je ooit gezien? Iemand die oprecht is. Dat hij in de ellende komt zoals jij nu, nu, nu, nu zit. En vandaag van de dag. Is dat nog steeds aan de orde. Als het niet goed gaat met je. Of als het slecht gaat met je. Dan zal je gezondig hebben. In het Nieuwe Testament lezen we een, een, een verhaal in de boek Handelingen van, van Paulus. Toen hij gebeten werd door een adder. Toen we zeggen de mensen. Haha. Hij zal wel een heel slecht man zijn, maar hij wordt nog beter. Zo, hij zal zo sterven. Als het niet goed gaat met je, dan zijn dat altijd onze gedachten. Altijd. En vooral als het bevestigd wordt door één, twee of drie mensen. Waar, waar een getuigenis van drie mensen of twee mensen, die hebben altijd gelijk. Zij zeggen dat het zo is, zij zeggen dat het zo is, en zij zeggen dat het zo is. De meerderheid geldt. Daar ben ik van bekeerd. Als er tien mensen zeggen dat het wit is. En één zegt dat het zwart is. En dat het is zwart. Dan blijf ik zwart houden. Maar dat is heel moeilijk te verdedigen. De waarheid is heel moeilijk te verdedigen. Die verdedig je helemaal niet. Je kan beter je mond houden. Want je hoeft geen gelijk te krijgen van de mensen. Maar wel van God. Zo is het leven vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Als je wat mankeert. Als je ziek bent, dan zeggen ze, zou je je eigen niet afvragen waar die ziekte vandaan komt? Oh ja, ik lees, ik lees de Bijbel. Dat de ziekte niet van de duivel komt, de ziekte komt van God. God legt je die ziekte op, dat gebeurt. Maar let wel, lieve mensen, als er wat overkomt, mag je best wel teruggaan in je binnenkamer... om te kijken, wat heb ik verkeerd gedaan... Kijk in die spiegel. Is er iets fout? Is er iets wat ik in orde moet maken? En zo niet. Bid dan voor het probleem dat het opgelost mag worden. En laat het achter. Blijf niet zitten. Maar ga verder. Ik heb nog al zoveel dingen meegemaakt in mijn leven. In mijn geloofsleven. En eigenlijk te veel dat ik hier nog sta. Waarom? Omdat ik wel weet. Als ik iets kan verwachten, dan moet het van hem komen. De wereld zal het me dat nooit geven, nooit van zijn leven. Pas op, pas op als je vrienden uitkiest. Weet met wie je te maken hebt. Ze zijn misschien wel allemaal je broeders. Maar ze zijn niet altijd allemaal je vrienden. Er is een verschil in, lieve mensen. Je vrienden die laat je nooit los. Die laat je nooit in de steek. Ook al zie je ze heel weinig. Dat zijn je vrienden. Je vrienden kennen jou. En zij of hij mij. Veel mensen kennen namelijk wel de Bijbel. Maar ze kennen die God van de Bijbel niet. En velen zoeken namelijk. In de Bijbel een garantie voor hun leven. Dat ze behouden zijn. Of dat ze behouden mogen worden. Die garantie heb je gekregen. Maar als het motief daar is dat je het daarvoor doet. Dan is dat dus helemaal verkeerd. Dan is dat fout. Wij mogen alles van hem verwachten. Maar dat mag nooit het doel zijn. Het doel van ons christelijk bestaan is namelijk Yeshua. Dat is het enige doel van het christelijk geloof. Anders als dat bestaat gewoon niet. Wij wachten op zijn verlossing. En dat heeft hij gedaan. Hij is gekomen. Vader heeft ons gestuurd. Maar ga niet zeggen van. Oh. Het gaat niet goed met die zuster of die broeder. En dat komt alleen maar omdat hij gezondigd heeft. Nou Job heeft dus niet gezondigd En. Hij zat in de problemen. En lieve mensen dat. Dat is niet voor één of twee dagen. Dat is voor een hele lange tijd. Heel lang. Ging het niet goed met hem. De Bijbel spreekt hier over. Bij elkaar 200 jaar. Job was nog 140 jaar in leven. Toen hij opnieuw nieuwe kinderen had gekregen. Hij had zijn kleinkinderen. En daar nog de van de kinderen geken. Job had daarna weer een geweldig leven. Gehad van God. Maar het is niet. Een zaak van twee, drie dagen. of een, Het is een zaak van jaren. En vaak wil ik, ik weet niet hoe het met u is. Als ik nu een probleem heb, dan moet het nu opgelost worden. Vader, hoe zit het nou? Ik heb nog alles gedaan en ik zit nog steeds in die rommel. Help mij, red mij. Nee, lieve mensen, soms duurt het jaren. En soms gaat het niet eens voorbij. Maar dan geeft die wel de kracht voor om doorheen te gaan. Nee, het is niet een God die, die je zomaar kan begrijpen. Ook Johannes snapt er helemaal niets van. Dat Yeshua wonderen verricht. Brood geeft aan vijfduizend man. Uit twee broden en vijf vissen. Terwijl hij zelf onhoofd wordt. Verderop. Dat snapt toch niemand. Begrijpt toch helemaal niemand. Waarom niet? Omdat ons denkvermogen niet toereikend is. Ons wijsheid is niet toereikend om dat allemaal te snappen, maar we hebben wel één persoon die dat wel begrijpt en die dat snapt. Dat is Vader zelf. Ja, praten over problemen is misschien niet zo leuk, maar het is wel goed als we daar erin komen te zitten, dat we daar ook weer uit kunnen komen. Wij willen graag gewoon een, een, een, het woord horen, het prediking horen van van welvaart. Ja, dat wil iedereen. Van vrede, liefde. Maar hoe zit het dan als het een keertje niet goed gaat met ons? Hij gaf ons de geest van God en geeft ons de garantie voor één ding. Ik ga ze even voor u lezen in Romeinen 8. Ik zal beginnen met vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp... Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met een onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken Ten goede voor hem die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Halleluja. Wij we weten niet zoveel. Maar we hebben één garantie. Dat God alle goede werken... met ons zal delen. Die hem lief hebben. Dat is toch een stukje blijdschap... die je mag hebben... als je jezelf noemt... dat je een kind van God bent. Dat is wat hij ons belooft. Maar... Als we in zo'n probleem zitten en we krijgen de verkeerde vrienden over de vloer en die blijft maar wijzen op de fouten die je gemaakt hebt of als maar daarop blijven hameren, want dit verhaal is niet gestopt, dit verhaal is nog steeds gaande overal. Zou je niet eens even naar jezelf kijken? Het gaat niet goed met jou. Je moet voor je laten bidden. Hebt u wel eens gehoord? Als het niet goed gaat, als je ziek bent, je moet eens even voor jezelf laten bidden. En als het dan niet helpt, moet je eens vragen van, hoe komt dat? Zo dachten de vrienden van Job ook. Ik ben ook ziek geweest. Het mankeert eigenlijk wel van alles. Of althans heel veel. Bij een ander vergeleken, nou, valt het allemaal wel reuze mee. Ja, een beetje jich, een beetje nierstenen, een zweepslag, een beetje rugklachten, ja, kleurenblind. Maar gelukkig ben ik ook vergeetachtig, prijs de heer. Maar dan kan ik dat ook eens een beetje vergeten. Het heeft zijn voordeel, lieve mensen, ook. Dus, nee, we kunnen er nog op lachen. En, en weet u, uh als ik dat nog maar weet... dan ben je alweer een stapje verder. Natuurlijk wil God ons zegenen. Maar sommige dingen... ja, dat begrijp ik zelf niet. Echt niet. De eerste keer meemaak... ik doe een bijbelstudie en ik kom buiten... en ik krijg een bon van 25 gulden. Ik denk, waar is die God nou? Had hij mij nou niet kunnen waarschuwen? Van, hé, je vergeet daar een kwartje erin te leggen... of een euro of een gulden. Nu krijg ik een bekeuring... Maar uh, dan vraag je je toch af van, hoe kan dat nou? Hoe is dat toch mogelijk? Maar lieve mensen, uh, we, moeten, we moeten dus weten en we moeten dus toch leren uit het woord van God. Op een gegeven moment komt er een, een jongeman die zegt van, heer, zegt hij tegen Jezhua. wil je met mijn broer, eens met mijn broer spreken, zegt hij, met mijn broer praten, dat hij de erfenis met me deelt. Kent u dat stukje in Matthäus? Maar hij zegt... Jo, daar ben ik niet voor. Wie heb je dat wijsgemaakt? Dat zijn dingen die daar moet je zelf voor zorgen. Oh, moet ik toch ook zelf voor zorgen nog, al die dingen? Ja, natuurlijk. Je moet de dingen ook soms voor jezelf waken. Dat is niet allemaal God die dat doet. Maar goed, als we, dat, als we dat zo geleerd hebben... dat als je een kind van God bent, dat je het je aan niks gaat overkomen... Ah, oh, je doet maar een gebedje en uh, het komt allemaal goed. Wat wel vaak gebeurt, het gebeurt vaak. Dat de mensen dus bidden en dat ze dan een ja, wonderbare genezing ontvangen. Echt waar. Zelf heb ik dat ook een paar keer mogen ervaren. En dan is het gewoon heel fijn. En komt dat van God? Ja, natuurlijk komt dat van God. Absoluut. Maar soms gebeurt het niet. En dan ben je teleurgesteld daarin. Althans, ik wel. Ik denk dat u dit al vaker van me gehoord hebt. Maar dat jobgevoel, dat kunnen we allemaal wel eens een keertje hebben ervaren. Wij moeten daar gewoon een keertje mee stoppen. En dan kunnen we pas, als we begrijpen, dat wij niet alles begrijpen. Dat is toch heel erg belangrijk. Maar dat we wel eentje hebben, dat is God die alles weet. Hij regeert. De mens maakt vandaag van de dag zorgen over het klimaat. Als je dat toch hoort... waar ze allemaal niet mee bezig zijn... van conferenties en... Oh ja, dat, dat komt door het milieu... Dat, het milieu en het milieu, uh, de fabrieken... en die uitlaatgassen... en afijn, we hebben een scala van redenen... waarom het eigenlijk niet goed gaat. Want aan de andere kant hebben ze te weinig water... en daar krijgen ze te veel. En bij de, bij de andere kant van de wereld... krijgen ze 50 graden fors. En, uh, en ga zo maar door. Het is net alsof... Uh, ja, de wereld aan de lot is overgelaten... En misschien is dat ook zo. Ik weet het niet. Ik weet één ding dat, dat er eentje wel weet. En dat is God. Dat is God zelf. Maar de liefde voor hem moet puur zijn. Ik ga hem niet iets geven. Ik ga hem niet iets beloven om iets te ontvangen. Want die reden is fout. Ik heb hem lief omdat hij mijn God ben, mijn schepper. Daarom heb ik hem lief. Als ik iemand tegenkom en hij weet het niet meer... dan zeg ik aanbid God. Prijs hem. Ja, wie is dat? Dat is Yahweh. Wil je nog meer weten? Hier heb je de Bijbel. Ik denk dat je niet meer woorden moet gebruiken als dat. En dan geef hem er maar eentje. En dan hoop en bid dat iedereen gaat lezen. Maar dan komt hij dichterbij... Weet u, als hij dat, dat doet en hij gaat het doen... dan komt die Israël tegen. En de God van Israël. Je kan er niet overheen. Je kan het niet, niet verkeerd lezen ook. Gaat gewoon niet. Zo komt een mens tot geloof. Nog moeilijker is namelijk... als we namelijk de boek openbaring open... maar gelukkig heb ik er wel... wat in zich gekregen... In de brieven die er geschreven staan in de openbaring. Openbaring 1 en 2 en 3. Er zijn brieven geschreven. die Johannes heeft ontvangen. van de Engel van de Heer. De Engel van Yeshua. En als je, als je dat gaat lezen. dan zie je gewoon dat er, dat er heel wat. heel wat gemeentes in die tijd. tekort schieten. Ze doen het niet allemaal goed. Er zijn er twee gemeentes die binnen de norm vallen. Maar de andere gemeentes die, vat, die vallen daar echt buiten. Daar moet wat aan gecorrigeerd worden. Ik wil met u naar die openbaring toe. Het boek openbaring. Althans de brieven die er geschreven zijn. Noem ik standaardbrieven die er gestuurd worden naar de gemeentes. Want al die brieven die beginnen hetzelfde. En het eindigt hetzelfde. Al die brieven naar die zeven gemeentes. Alleen de inhoud is soms een klein beetje anders. Waarom ik eigenlijk dit wil lezen is, dat we ook een beetje in gedachten mogen komen. Welke brief zullen wij nou ontvangen hebben in de gemeente van Yeshua hier in Ablassedam? We hebben een brief gekregen, uh, mogen lezen aan, aan Efeze, aan de gemeente Smyrna, Pergamum, Thyatira, aan Sanders, aan de gemeente in Philadelphia, aan de gemeente Laodicea. Maar alles, al die brieven die, worden, die, die beginnen met dezelfde woorden. Dit zei hij, die de zeven sterren in de rechterhand houdt... die tussen de zeven gouden kandelaar wandelt. Ik weet uw werken. De afzender is overal hetzelfde. En hij eindigt altijd... wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwin, hem zal ik geven te eten van de boom des levens... die aan de paradijsgods is. Of het staat een beetje omgedraaid. Maar dit zijn de standaardbrieven... Die er naar de gemeentes gestuurd worden. Hij schrijft altijd. Wie volhardt tot het einde. Bij ieder brief. En dan zegt hij ook. Wie oren heeft, die horen. wat de geest door de gemeente zegt. Het begin is ook altijd hetzelfde. Ik weet. Ik weet u werken. Ik weet, u bent lauw geworden. Waar blijft die liefde van wel eer? Hij had ook nog over de, de vrouw Isabel. Hij kent zijn gemeentes. Hij weet waar we tekort in schieten. En hier staat er ook ingeschreven dat hij spreekt tot de engel van de gemeente of tot de boodschapper van de gemeente misschien is dat veel fijner in de oren om dat te horen op deze manier de boodschapper van de gemeente de voorganger is altijd de boodschapper van de gemeente dus Johannes die kreeg, het, die, kreeg die boodschap door een engel van Yeshua om die brief aan de, aan de boodschapper van de gemeente en die moet dan spreken tot de gemeente deze gemeentes die ik nog opgenoemd heb, die zitten niet zo ver van elkaar. In één dag heb je al die gemeenten bezocht. We zitten tegenwoordig allemaal in Turkije. Sommige mensen gaan daarheen om die oude gemeentes op te zoeken. Er, zitten nog, er zijn helemaal ruïnes geworden en, en er is helemaal niets meer, maar toch voelen we als christen getrokken naar die plaatsen om te kijken uh, waar het is en om een beetje te voelen. En heel veel mensen krijgen toch een beetje dat gevoel van die tijd. Emotioneel worden ze dan ja, een beetje week van ja hier, hier heb ik het allemaal afgespeeld. Maar wat ik zeggen wil is, we moeten volharden tot het einde. Volhard tot het einde. Wie overwin, zal ik geven de boom om van de boom des levens te eten. Wie oren heeft, die horen we. Wat ik eigenlijk wil zeggen is namelijk dat Yeshua over de schouders van die boodschapper kijkt en alles weet. En dan zegt hij tegen al die zeven gemeentes: die zeven gemeentes hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Heel belangrijk. U kan van deze hele boodschap niet alles begrijpen, verstaan en soms is het helemaal niet voor u van toepassing. Dat gebeurt. Ik kan u één verhaaltje vertellen... van de laatste preken die ik heb mogen horen. Van Kees Bloed. Hij zegt, God verleent kracht... aan degene die verloren gaat. En dan pakt hij de tekst uit Matthäus 7. Heren, heren, hebben we niet alles gedaan zieken de handen opgelegd, demonen uitgedreven. En dan zegt hij, ga weg van mij. Ik ken je niet. Dat is het enige wat mij is overgebleven van het hele verhaal van Kees Bloed. En de rest niet. En dat weten we. Maar God geeft kracht aan de mensen die verloren gaan. Sommige mensen krijgen gewoon zoveel kracht om de handen op te leggen... om zoveel dingen te doen, maar zelf gaan ze verloren... Hoor. Luister. Naar de woorden die er gesproken zijn. Tot de gemeente. En soms willen we alleen maar horen. Wat we willen horen. En dat is echt een heel groot probleem. Soms hebben we een antipathie. Of een vooroordeel van een spreker. Ah, dan kan je beter thuis blijven. Nou doe dat niet. Kom alstublieft. En blijf aandachtig horen. Ik heb vaak verhalen gehoord. Van dat God een boodschap heb gegeven dat ik die of die zuster of die en die gemeente moet corrigeren. Maar lieve mensen, zo vertelt het boek Job niet. Het boek Job die zegt van, God die spreekt tot je in de stilte. Om jou te corrigeren, dat staat in Job 33. Daar kunt u ze vinden. Om jou te corrigeren wat er nog aan je mankeert. Maar echt niet zo dat ik een zuster of een broeder moet aanspreken. God heeft mij gezegd dat ik jou moet bekeren. Nee. dat zullen misschien sommigen wel gekregen hebben. Maar dat heb ik hier nog niet ervaren in mijn leven als christen. Daarom moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Hoor wat de geest van de gemeente zegt. Wie er ook mag, mag spreken hier, hoort aandachtig. Luister goed, de goede dingen moeten we dan ons nemen en wat niet goed is, verwerp dat gewoon weer. Het koninkrijk van God is als een sleepnet, zegt hij. Al wat bruikbaar is, wat goed is, dan moeten we dan ons nemen. En sommige dingen begrijpen we niet goed, maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is, alleen begrijpen we dat nog niet goed. En als ze dat verwerpen, dan is alles voor niets geweest. Komen we er nooit achter. Alle dingen die ik geleerd heb. Zijn dingen die voor mij eigenlijk. Wat moet ik hiermee? Die begrijp ik gewoon niet. Dus gooi maar weg. Nee dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik allemaal bewaard. Om later te kunnen zeggen van. Ja dat heb ik een keer mogen horen. Sommige mensen maken ook inderdaad fouten met het spreken. Dat gebeurt ook. Maar God maakt het dan weer in orde daarvoor. Dat staat in de boek Romeinen, Romeinen 8. Hij doet alles medewerken. Wat we moeten doen is met een rein hart tot hem komen. En hoe doe je dat? Als je erkent dat er nog zoveel aan je mankeert. Dan heb je een rein hart. Want het woord van God is voor de mensen die een rein hart hebben. Die moeten rein zijn. Nederig zijn. Wetende dat, dat je van hem... ...alles nodig heb. Want zelf hebben we hem niets te bieden. Want alles is van hem. Ons gedrag is heel belangrijk. Dat het enige wat, wat belangrijk is. Maar dan nog... ...als we alles gedaan hebben... ...kan het zijn dat... ...dat we toch die zegen die we hebben ontvangen... ...niet helemaal ervaren. Iedere week ontvangen we de zegen... Ja, we zegenen u, behoeden u. En maakt een ongeluk of zo, diezelfde week. Hoe zit het dan? Ik heb net gebeden, maar mijn leven is toch niet helemaal op orde. Maar als hij alleen maar daarvoor is, dan doen we de dingen echt niet goed. Vele mensen dromen over Israël, weet het. Ik ook. Ik heb al zoveel dingen gehoord dat het een prachtig mooi land is. De Bijbel schrijft zelf dat het het mooiste deel van de wereld is. Dat als de Bijbel dat zegt, dan geloof ik erin. Maar ik heb de gemeente een vraag. Als God daar niet is, wilt u alsnog daarheen? Gaat het nou om het land Israël of gaat het over onze vader Yahweh? Gaat het om God of om al zijn dingen? kijk, ik ben getrouwd met mijn vrouw... omdat ik haar lief heb. Natuurlijk... is het meegenomen dat ze rijk is. Maar daar heb ik het niet om gedaan. <lacht> ja. Je bent gezegend, Ik ben gezegen, dankjewel. <lacht> <lacht> maar uh, dat was een grapje. Hè? Ja, ik bedoel... Uh, je, je trouwt iemand omdat je ze lief hebt. En dat, dat is alles. Niet omdat ze rijk zijn. Ik heb God lief niet omdat ik... Uh, daar, daar mag wonen. Daar mag... Nee, het motief is heel erg belangrijk. Ik heb hem lief... omdat het mijn God is... en hij heeft mij geschapen. En ik zie God nog steeds... als de adem die ik adem. Want zonder deze adem... is er geen leven. Dan mag je die God... toch wel eren. Voor wat die God is. Kijk, en niet alleen maar dat... maar ik aanbid hem omdat hij de schepper van hemel en aarde is. En wat ik dan van hem krijg straks, het eeuwige leven, dat zal ik met beide armen ontvangen. Ik heb hem lief. Ik heb hem echt lief. En hoe dat verloopt op deze aarde, dat weet ik niet. Daar hebben we helemaal geen garantie op. Maar met hem zullen we dus zeker glorieus doorheen komen. Echt hoeven we niet bang voor te zijn. Want hij helpt jou. Hij geeft je de shalom. Is dat niet prachtig mooi? Hij geeft je de rust die we nodig hebben. Die niet uit deze wereld komt. Maar het komt van hem vandaan. Uit de hemel naar de, naar de aarde toe. Om je rust te geven. Dat is kracht. Dat is geduld. Dat is liefde. En de beste balsem die er is. Is toch wel zijn shalom. Ik ben blij dat ik dat heb mogen leren. Ik ben blij dat ik er zo ver ben gekomen. Ook ondanks alle, alle minpunten zeg ik van ja, ik ben een gezegen mens. En dat kan dat nog niet iedereen zeggen. Want er zijn heel wat mensen die, die hebben gewoon genoeg. Maar toch hebben ze tekort. Hebben ze te weinig. Omdat ze zelf niet eens inzien dat ze genoeg hebben. Als je rijk bent en je hebt het besef niet, ben je gewoon straatarm. Het is zoals het is. Het is zoals je voelt. We moeten soms ook wel een beetje geluk hebben in het leven... Wil je gelukkig zijn? Absoluut. Maar wij zijn de gelukkige mensen omdat we hem hebben leren kennen. Daar kunnen we echt gelukkig om zijn. En gelukkig zijn is toch voor, voor je hele ziel. Niets uitgezonderd. Dus het Job gevoel is oké. Okay, maar weet wel dat Job op een gegeven moment tweemaal zo rijk is geworden. Tweemaal zoveel is gezegen. Hij heeft nog 140 jaar nageleefd. Hij heeft nog weer zeven zonen en drie dochters ontvangen. En hij heeft daarvan mogen genieten. Nog 140 jaar. Als ik dus nu nog 140 jaar krijg, dan ben ik 200. Dat is echt volop genieten. Ik weet niet of u daar naar verlangt, maar ik wel. Ik wil dus toch echt nog niet dood. Ik wil nog wel verder leven. En wel echt genieten. Met God samen in ons midden. In Israël, ja zeker. Absoluut. En eigenlijk maakt het mij niet uit waar. Maar ik heb u een paar vragen gesteld. Doe dat even in uw gedachten. Gaat het om de dingen of gaat het om God? Als het om God gaat, dan hebben we een heel goed motief. Dan is dat toch uh, het allerbeste wat je kan doen. Niet om de dingen, niet om de zegeningen, maar omdat Hij onze God is. Amen.